Nederlandse automobilisten blijken steeds vaker met drugs op achter het stuur te zitten. Vergeleken met andere Europese landen rijden Nederlanders minder vaak met alcohol op, maar vaker dan gemiddeld met drugs. Het gaat dan vooral om wiet en amfetamines, blijkt het Europese onderzoek. Volgens de onderzoekers komen per jaar zo'n 20 mensen in het verkeer om door de combinatie van drugs en drank. Nog een 60 verkeersdoden zijn het gevolg van alleen drugsgebruik.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 Het is dinsdag 27 september. Goedemorgen. U hoort vanochtend wat u volgend jaar voor uw zorgverzekering gaat betalen. Verzekeraar DSW is traditioneel de eerste die de premie bekendmaakt ook vanochtend. En volgens deskundige Wienand van der Ven is het onvermijdelijk dat de premie bij alle verzekeraars omhoog gaat. De vraag is met hoeveel. We staan uitgebreid stil bij het overlijden van Harry Musquet. We praten over zijn leven en zijn muziek met biograaf Jeroen Wielaert. Met zijn vaste drummer Hans Lafaye en verslaggever Roel Pauw... is vanochtend in Grollo in Drenthe. De Grieken zuchten ondertussen eh, onder de nieuwe belastingmaatregelen. Straks een reportage uit Griekenland. De Europese banken zuchten onder de dreiging van een Grieks faillissement. Het wordt steeds duidelijker dat de Grieken... nooit alle schulden zullen kunnen terugbetalen. En dat gaat de banken geld kosten. Praten we over met hoogleraar Dolf van der Brink. Hij was bankier bij ABN AMRO. En bestuurlijk van alles fout op Aruba. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat het eiland drijft op vriendjespolitiek. We zitten met minder alcohol op achter het stuur, maar automobilisten zijn nogal eens onder invloed van drugs. Blijkt het onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid. Marianne Vos gaat naar de Rabobank. De bank gaat een vrouwenploeg opzetten, hoort u meer over. De Dode zeerollen gaan online. En de klokken van de Martini-toren in Groningen luiden zo hard dat het de toeren zelf bedreigt. Hoort u ook meer over. Dit radio-injournaal tot half tien u kunt ons volgen via internet. Of via Twitter. Onze account daar is. NOS Radio 1. Harry Muske is overleden. De zanger van QB en de Blizzard stierf gisteren thuis in het Drentse rolde. Op 70-jarige leeftijd. Die leeftijd bereikte hij in juni. En hij zag het als begin van het einde. Normaal gesproken heb je dan het grootste gedeelte erop zitten. Gewoon. En uh, dat is wel een merkwaardig gevoel moet je zeggen. Maar daar moet je maar niet te veel aan denken. En ik spreek, niet, ik spreek geen dingen meer ver van tevoren af. Ik zie wel waar, ik, uh, waar het schip strand gewoon. Je weet het me nooit. Muske brak in de jaren 60 door met zijn band Cubie and the Blizzards. Tot zijn bekendste nummers horen Another Day, Another Road, Apple Knockers Flophouse... en dit Window of My Eyes. Het was een hele bijzondere kerel. Het was echt een bijzondere man. Een, een, een gevoelige man. geweldige goede zanger. Harry was uh, stellig een uh, groot man. Met QB uh, en de Blissers. Zijn band heeft hij de Nederlandse popmuziek, beatmuziek, rockmuziek. een serieuze toon gegeven. Zij deden eigenlijk precies.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 Niemand verliest graag een vriend, maar het, het ging niet meer. Window of my eyes. En door hoor u Hup van der Lubbe en Daniel Lohus. Muskee werd in 2003 nog onderscheiden met een lintje... en kreeg vier jaar geleden de gouden harp... voor het hele oeuvre van QB en the Blizzards. Europa moet echt snel met een oplossing komen voor het Griekse schuldenprobleem. Dat vindt de Franse premier Katainen. De tijd is echt op, zei hij gisteren in nieuwsuur. Hoeveel tijd is er nog om deze crisis in Europa we te talking We hebben How over weken. Hoe situation is de situatie nu? Heel dangerous. Heel Very dangerous. you explain je me what wat we nu right Niemand weet het. Dat is de verhaal. De Situatie is zeer ernstig en niemand weet hoe dit gaat aflopen, zegt de Vense premier. Oplossing voor het probleem is, wat hem betreft, dan ook het beschermen van de gezonde landen in plaats van het redden van de ongezonde. I see the solution. We can avoid a total catastrophe. And it means that we just have to plan very carefully how to die the countries who are not on the edge, who are healthy path in economic terms. En also we have to make all what we can do. In order to take care of the banking sector. Landen die financieel gezond zijn moeten goed worden beschermd al dus, Katainen. En ook moet Europa er alles aan doen om de bankensector gezond te houden. President Obama heeft ondertussen kritiek geuit op de aanpak van de crisis in Europa. Volgens de Amerikaanse president gaat het allemaal veel te langzaam. So de maatregelen die worden genomen komen niet zo snel als eigenlijk zou moeten, al dus Obama. Het getouwtrek om een oplossing voor het Griekse schuldenprobleem gaat vandaag verder. In Berlijn ontmoet bondskanselier Merkel de Griekse premier Papandreou om over de crisis te praten. Zorgverzekeraar DSW maakt vandaag als eerste de premie voor 2012 bekend. Verzekerden betalen bij DSW straks 102,50 euro per maand. En per jaar is dat 36 euro meer. Dus Zo'n premiestijging is niet leuk, maar het kan niet anders... zegt DSW-voorzitter Chris Omen. Die verhoging is noodzakelijk. De zorgkosten zijn toegenomen, dat is één. Maar twee, wat nu is dit jaar, dat is dat de overheid... de ramingen van de zorgkosten altijd te laag inschatten... Maar zorgverzekeraars daarvoor compenseerden. Dat doen ze vanaf dit jaar niet meer. Ze zeggen als onze ramingen te laag zijn, bent u daarvoor verantwoordelijk. En door het wegvallen van die compensatie moeten de verzekeraars meer geld in kas houden. Een derde oorzaak is volgens Omen de vergrijzing. Ik mag u er wel aan herinneren dat het voor de Nederlander prioriteit één is om een goede gezondheidszorg te hebben. En als we vergrijzen, dan, dan heeft dat nu eenmaal de consequentie dat zorgkosten daardoor stijgen. Oma verwacht dat de premies de komende jaren met 4 tot 5 procent zullen stijgen. DSW is traditioneel de eerste die met de nieuwe premie komt. Andere zorgverzekeraars volgen de komende weken. Het Openbaar Ministerie heeft zeker nog tot vrijdag nodig... voor onderzoek naar de explosie op het strand van Rittem in Zeeland. Het werd gisteravond bekendgemaakt op een bijeenkomst voor bewoners. In de Zeeuwse plaats ontplofte vrijdagavond een klein kessel... tot schrik van veel bewoners. Zoiets hadden wij nooit gerekend natuurlijk, hè? Nee. Echt niet, het is, uh, ja, daar gebeuren alles wat hij erop redt. Maar zoiets, zo'n klap, maar wat voor de kerels, als het iemand gedaan heeft... wat gaat is dat in je hoofd om zulke zware uh, zoiets te laten nog plokken. De burgers klagen al langer over overlast op het strand van Ritten. In de buurt van het Zeeuwse dorp liggen ook een munitiedepot... en de kerncentrale van Borselen. De burgemeester van Vlissingen gaat daarom kijken naar de veiligheid in het gebied... want die kan beter, vindt hij. Wij hebben zelf wel het idee gehad, maar ik hoop niet dat anderen op ideeën gebracht zijn. Dat zou ik vervelender vinden. Uh, natuurlijk hoort dat bij het onderzoek en maakt dat deel uit van het onderzoek. En uh, Daar komen we op later stadium op terug. Wat, wat ik wel kan zeggen is dat uh, de centrale, uh, dat daar natuurlijk een crisisplan ligt. Dat als er wat gebeurt dat onmiddellijk alle bellen gaan rinkelen. Uh, dat is niet gebeurd. Dus we gaan wel onderzoeken van wat, nou, wat dat nou voor consequenties heeft gehad voor de centrale en uiteraard ook voor het munitiedepot. Wie de ontploffing van het kleine caisson vrijdagavond heeft veroorzaakt, is niet duidelijk. De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet. Libië geeft geen nieuwe informatie aan Schotland over de aanslag boven Lockerbie in 1988. Die zaak is voor Libië gesloten, zegt de interimminister van Justitie. Libië, die de aanslag heeft gepleegd is veroordeeld... heeft vastgezeten en is vrijgelaten, zegt de minister. En daarmee is de kous voor hem af. Schotland is er altijd van uitgegaan dat de Libische dader hulp heeft gehad... en vroeg daarom bij de Libiërs om meer informatie. Maar die krijgen ze dus niet. De Nijmeregse burgemeester Tom de Graaf... wordt de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. De Graaf zal op 1 februari aan zijn nieuwe functie beginnen. Hij volgt Guusje Terhorst op. Die was aangesteld voor één jaar... Daar hebben we ook toen, uh, de HBO-raad. Toen Boeke Terpstra plotseling naar in Holland ging, heeft de vereniging heel snel naar een uh, voorzitter gezocht. Uh, voor een jaar. En dat heeft uh, mevrouw de Horst toen op zich genomen. En dit jaar is uh, profiel opgesteld, uh, zorgvuldig met de vereniging. en is tijd genomen om daar kandidaten voor te zoeken. Mevrouw de Horst maakt haar aanstelling van een jaar af als voorzitter. en daarna treedt. Uh, Tom de Graaf aan als de leden daarvoor kiezen. En de leden kunnen daarvoor kiezen op 6 oktober. Tom de Graaf past volgens de HBO-raad trouwens goed in het opgestelde profiel. In het profiel komen een aantal dingen terug dat het een uh, vereniging is met zeer uiteenlopende soorten hogescholen uh, En het hoger beroepsonderwijs uh, maakt echt heel veel snelle ontwikkelingen nu tegelijk door. Dus er werd gezocht naar iemand die daarin weet te binden en uh, echt met visie op het onderwijs ook aan het werk kan. En uh, daar heeft iedereen vertrouwen in gekregen dat de heer de Graaf dat goed kan. De graaf noemt het voorzitterschap een kans die hij niet aan zich voorbij kan laten gaan. Hij was vijf jaar burgemeester van Nijmegen. En ook daar volgde hij trouwens Grusje Terhorst op. Wat Grusje Terhorst na haar vertrek bij de HBO-raad gaat doen, dat is niet bekend. Nou, Nijmegen is een plekje. Gisteravond was het dan eindelijk zover. Vliegtuigbouwer Boeing leverde het eerste toestel van het type 787 Dreamliner af. De Japanse maatschappij Al Airways nam het bij de fabriek van Boeing. Een symbolische sleutel in ontvangst. When you buy a car, you get a key. When you buy a Dreamliner, you get a really big key. And on behalf of the Boeing Company, on behalf of the ten teammates that are out here today, I want to turn this key over to you, and please take very good care of it. We're so proud. Okay. Yeah. De Dreamliner is geschikt voor lange afstanden en is zo'n 20% zuiniger dan andere vliegtuigen. De aflevering van het toestel had trouwens al in 2008 moeten plaatsvinden. Maar door problemen bij de productie liep dat drie jaar vertraging op. De Dow Jones-index boekte gisteren flinke winst 2,5 procent. En ook de technologiebeurs Nasdaq stegen 1,4 procent. Beleggers hopen op een plan van de leiders in de eurozone... om een deel van de Griekse schulden kwijt te schelden. En zo de schuldenlast wat te verlichten. We kijken ook nog naar Japan. Nikkei-index staat hier vier uur na de opening van de handel... ruim 1,5 procent, ook in de plus.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 Well, there's something about him that I can't understand There's no mercy when you're walking the street They kill you for nothing when they don't like what they see The right of free speech That's what it's all about talking about free people and sit out loud country blues van een low country man. Harry QB Musquet is overleden. Hij werd 70 jaar. 16 minuten over 6 is het luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij schakelen vanochtend voor het eerst met Mark Robin Visser... en zijn heel benieuwd waar die is eigenlijk. Mark Robin. niet al te hard praten, want ze slapen hier allemaal nog. Jullie zijn altijd meteen vanaf 6 uur zo meteen van hup, hup, hup, wakker worden, weet je wel. Ik mm hoop -hmm. trouwens ook hoor. Het eh, moet toch een keer gebeuren, maar ik ben nu in Utrecht, het Jansveld, bij de sleep-in en er is het nog helemaal donker. Sleep-in luisteraar, voor wie het weten wel, is gelegen tegenover het pand van het straatnieuws, waar de rolluiken ook nog naar beneden zijn. En dan weet u het wel, sleep-in. Ja, ik vind het altijd zo sympathiek klinken, zo van, goh, ik zou best eens een nachtje in gezellig. de sleep-in willen. Ja. ja, gezellig. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Ik heb daar straks een afspraak, want... Um, ik wil, ik wil graag vandaag aandacht besteden aan een, ja, je mag wel zeggen, bijzondere demonstratie. Nou hou ik in het algemeen altijd wel van demonstraties en. Maar deze is wel heel apart, zal ik het even vertellen? Mm -hmm. Het is namelijk een demonstratie georganiseerd door, ja, je mag het woord geloof ik niet meer gebruiken, of misschien tegenwoordig wel, door illegalen, door mensen die illegaal in Nederland zijn. En dat is nog een paar jaar geleden, hadden we nog zo'n slogan. Ik weet eigenlijk niet wie dat verzonnen heeft. Geen mens is illegaal. Nou, ik geloof dat dat toch tegenwoordig wel anders is. We hebben gewoon tegenwoordig in Nederland illegalen. En deze illegalen gaan vandaag demonstreren in Den Haag. En onder andere gaan ze met bussen vanuit Utrecht. En onder meer dus vanuit dit pand van die gezellige sleep-in. Die er trouwens niet direct mee te maken heeft. Maar in die sleep-in slapen natuurlijk, je begrijpt de connectie, mensen die illegaal in Nederland verblijven, of althans nog een paar. Want de meesten mogen daar ook al niet eens meer in, in die, uh, die sliep in. En ja, wat gaan ze dan eigenlijk doen in uh, Den Haag? Dat is natuurlijk wel de vraag, want illegalen hebben in Nederland geen recht. Betekent dat dan ook dat ze geen recht hebben om te demonstreren, vroeg ik mij eens af? Moeten we dan toch maar eens even vragen aan iemand die dit allemaal gaat organiseren vandaag? En dat is uh, Yassin. hij is 29 jaar... Hij komt uit Somalië, is sinds uh, een jaar of twee, tweeënhalf in Nederland. En mijn uh, collega uh, Gary van Pinksteren, die uh, sprak met hem. Well, ik probeer om Engels te praten, maar Dutch is niet zo genoeg. Sinds we are on an straat Street, sinds we are feeling the. A very We er zijn have veel to... mensen die op straat wonen en die verkeren op dit moment in een heel erg moeilijke situatie. Wij willen iets organiseren om ook te laten zien hoe moeilijk die situatie voor veel mensen This is. Very and very bad situation they are in. Wat zijn vooral de moeilijkheden? Really, for example, I have been in the ziel 6 uh, six months ago. Ik zat eerst in een asielzoekerscentrum, daar had ik een onderdak, daar had ik ook, kreeg ik te eten. Maar nu is het zo dat ik geen enkele voorziening meer krijg. Want je krijgt geen eten, je krijgt geen onderdak en je krijgt bijvoorbeeld ook geen medische hulp. I, I have nothing. U kunt zeggen, wij hebben hier ook rechten, maar onze regering zegt, u heeft hier geen rechten. U moet hier gewoon zo snel mogelijk het land uit. Dan heeft het toch geen zin om te demonstreren. If the government is saying you have to leave, but I have to get the possibilities that I can go, I have to get where I can go. Please let show me the way I can go to where I can live and be safe. Als de regering wil dat ik hier wegga, dan mag de regering mij ook aangeven hoe ik dan van hieruit terugkom naar Somalië of waar ik anders naartoe moet. Als we me dat kunnen uitleggen is het goed, maar ik kan hier gewoon niet weg. Daarom hoop ik dat ik hier in ieder geval de basisvoorzieningen kan krijgen. En daarom demonstreren wij. Daarom demonstreren wij, zeiden zij Lara. Nou ja, we zullen het zien vandaag. Ik heb ja, eigenlijk niet. geen idee hoeveel mensen we kunnen verwachten. Nee. Ik weet wel hoeveel illegalen er in Nederland zijn. Heb je enig idee? Geen Een idee, nee. Ongeveer 100.000. Okay. Als die nou allemaal gaan, dan, dan wordt het <laughs> nog wat in Den Haag. <laughs> maar iets zegt mij dat er geen honderdduizend illegalen in Den Haag zouden zijn vandaag. Nee, ik geloof ook niet dat iedereen dat durft. Maar goed, we, we horen het verhaal van jou vanochtend, Mark Robin. We zijn er erg benieuwd. Zeker. Dank je, tot later. Tien voor half zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Veel internet- en social-media bedrijven, onder Facebook... hebben plannen om naar de beurs te gaan. Ook Groupon, een Amerikaanse advertentiesite... waarbij consumenten zich in kunnen schrijven voor aanbiedingen... voor bijvoorbeeld restaurants en sauna's, Hij wilde naar de beurs. Maar zag daar op het laatste moment vanaf. Gaan we over praten met Wim Zwaneburg, beursanalist en specialist IT-bedrijven bij Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer. Meneer Zwanenburg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom ziet Groupon er vanaf? Nou, dat is althans uh, voorlopig. Uh, er is uh, gerommel, uh, er is oneenigheid met de toezichthouder, uh, de SEC, uh, die toezicht houdt op beursintroducties en uh, beurshandel. Uh, de omzet uh, die uh, Groupon uh, rapporteerde, die uh, werd afgelopen vrijdag uh, verlaagd en uh, met meer dan uh, gehalveerd van 713 naar 314 uh, miljoen dollar. Er is oneenigheid over de boekhoudkundige grondslagen die de firma toepast. Aha, uh, want ze hebben zichzelf rijk gerekend? Ze hebben zichzelf uh, misschien rijk uh, gerekend, maar dat hangt er ook vanaf hoe je het bedrijf uh, uh, kwalificeert. Is het een tussenpersoon of een makelaar, mm -hmm. waar je de omzet uh, slechts als provisie uh, uh, waarmerkt? Of is het eigenlijk een uh, winkel, uh, waar je de totale verkoopprijs kan uh, registreren? Want, leggen ze uit, wat, wat, heeft, wat heeft Groupon gedaan? Nou, uh, Groupon die, die biedt dus als advertentiesite uh, coupons aan, waarmee je kortingen kan uh, bedingen bij een uh, grote afname. Nou, als je de totale omzet van alle coupons bij elkaar rekent, dan is het eigenlijk uh, net een omzet van, uh, van een winkel. En dan komt die omzet uh, veel hoger uit. En een hogere omzet zou ook kunnen vertalen in een hogere beurswaarde. Nou ja, bij maar de productie. maar moet zij moeten natuurlijk geld afstaan aan bijvoorbeeld uh, winkels en restaurants. Ja. Aan winkels, aan restaurants, aan lokale ondernemers waarmee ze de deals uh, uh, sluiten. En dat hadden ja, ze niet meegerekend? Dat hebben ze niet helemaal meegerekend, maar als, als u uh, zeg maar bij, uh, bij de grootgedutte, bij Albert Heijn ofzo, uh, inkopen doet, dan rekent uh, Albert Heijn dat ook als totale omzet. En die trekt niet vooraf de inkoopprijs af. Dus je kan er ook wel verschillend tegenaan kijken. Hmm. Nou, als ik u zo hoor, meneer dan moeten er wel erg veel mensen uit die ruif ook eten. Valt er winst te maken met zo'n zo Groupon, zo'n consumentensite? Ook dat hangt weer een beetje af van uh, de toepassing van de boekhoudkundige grondslagen. Maar uiteindelijk, volgens de laatste bericht, heeft uh, Groupon vorig jaar toch een verlies uh, geleden van uh, 420 uh, miljoen. Huh. Maar uit uh, de totale provisie die uh, uh, Groupon uh, binnenhaalt... Valt uiteindelijk toch wel winst te halen. Ze hoeven veel minder uh, reclame te maken. Niet de klanten te binden via reclame op radio of uh, tv. Het gaat allemaal uh, via uh, internet. En uh, dan valt er zeker uh, winst te behalen voor, uh, voor Groupon. Zeker met de sterk stijgende omzet. En ze hebben toch uh, miljoenen, uh, honderden miljoenen uh, waar ze al abonneebrieven aan schrijven. En, uh, waar transacties mee gebeuren. Nou is de grote vraag op dit moment... Um, die leeft bij dit soort internet- en sociale mediabedrijven... zou je daar nou aandelen van moeten kopen? Wat zou u doen, meneer Zwanenbeur? Zou u Groupon aandelen kopen? Ik ben er toch uitermate voorzichtig uh, mee... maar je ziet toch dat dit soort uh, advertentiesites... Uh, enorm snelle omzetgroei uh, boekt. Vorig jaar tegen de omzet... Uh, het is maar de groei die registreert... maar van uh, 11 miljoen naar 89 miljoen per maand... Uh, de omzet zou uh, toch uh, bij elkaar in de miljarden kunnen gaan bedragen. En is dat structureel, meneer Zoldenburg? Er zijn biedingen geweest van uh, concurrenten zoals Yahoo en Google... die ook met interesse naar dit bedrijf kijken... die al meer dan 3 miljard zouden kunnen hebben geboden. Dus ja, er valt uiteindelijk ook voor beleggers mogelijk wat geld aan te verdienen. Maar is het structureel? Want waarom bent u voorzichtig met dit soort bedrijven? Nou, we hebben het net al over de uh, verschillen natuurlijk uh, die, die je hebt over de toepassing van boekhoudkundige uh, grondslagen. Het is ook niet helemaal uniek. Uh, het is een site die nu veel kijkers en veel klanten aan zich uh, weten, weten binden. Maar daar liggen concurrenten en nieuwe technologieën op, op de loer. En het is uh, niet zeker of, uh, of dit soort uh, sites hun klanten op termijn ook weet vast te houden. Oké. Okay. Nou, Wim Swaandenburg, dank voor uw analyse. Beursanalyst en specialist bij Stroeve en Lemberg Vermogensbeheer. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Rabobank gaat in het vrouwenwielrennen. De bank, die al flink wat miljoenen in de mannenwielrensport steekt, gaat de vrouwenploeg sponsoren. Marianne Vos en ploegleider Jeroen Blijlevens van Nederland Bloeit stappen in ieder geval over naar de nieuwe ploeg. En waarschijnlijk volgen er veel meer wielrensters. Marianne Vos vindt het een goede zaak dat deze grote sponsor het vrouwenwielrennen komt versterken. Ja, nou ja, ik ben er inderdaad zelf heel blij mee dat de Rabobank natuurlijk instapt. Maar ik denk dat het voor het hele vrouwenwielrennen, niet alleen het Nederlandse vrouwenwielrennen, maar gewoon voor het internationale wielrennen mooi is dat er zo'n sponsor instapt. En dat we er weer een grote ploeg in ieder geval met een mooie structuur en organisatie bij hebben. Ze doen natuurlijk al jarenlang. De mannenploegen en ook de nationale selecties. Dus voor ons is het niet helemaal nieuw om met de Rabobank op de kleding te rijden. Maar ja, het is mooi dat er nu ook gewoon een sponsorploeg is. En uh, dat we mee kunnen in de, in de structuur van de, van de mannen. En daarmee ook gewoon weer een, een slag kunnen maken qua professionaliteit. Rabobank heeft de sponsoring voor minimaal twee jaar toegezegd. En zoals het er nu naar uitziet, houden de Nederland bloeit ploeg dan op te bestaan. Door naar het voetbal. Ajax speelt vanavond voor de Champions League op bekend terrein. Het stadion Bernabeu van Real Madrid. Daar werden de Amsterdammers vorig seizoen weggespeeld. Uiteindelijk het 2-0 was een hele zwakke afspiegeling van de verhoudingen in het veld. Een nieuwe trainer Frank de Boer wil het eh, graag anders aanpakken dan toen. Ja, Als ze zo het veld ingaan, dan wordt het een afslachting. En, uh, la, uh, wij moeten ze overtuigen dat zij weer heel veel kwaliteit hebben. En, Natuurlijk dat zij misschien uiteindelijk meer kwaliteit hebben, maar ik denk als we als team spelen en opdragen en uitvoeren wat wij ze opdragen, dan is de kans groot dat we het Madrid lastig kunnen maken. En ik vind wel dat je met bos vooruit het veld moet opkomen en met bos vooruit het veld weer af moet gaan en dan achteraf moet je kijken wat het resultaat is. Inmiddels bemoeien heel veel mensen zich in Nederland... met de rol van Theo Jansen bij Ajax. Analist Wim van Hanegem vindt bijvoorbeeld... dat de boer hem maar helemaal niet meer moet opstellen. Theo Jansen zelf blijft nuchter onder alle ophef. Ja, ik, ik weet dat er een discussie- aangang is, uh, of ingang is uh, over mijn positie. En dat zal voorlopig misschien wel doorgaan. Uh, ik heb daar geen probleem mee. Ik doe wat ik kan. En uh, als mensen dat niet goed genoeg vinden, dan uh, hebben ze pech. Theo Jansen moet vanavond aan de bak in Madrid. Kwart voor negen is de aftrap. Radio 1, het NOS-journaal. Het is bijna half zeven door wat Goedemorgen. Goedemorgen. Verzekeraar DSW uit Schiedam... maakt als eerste vandaag de zorgpremie voor 2012 bekend. Voor de basisverzekering gaan verzekerden bij DSW... 102,50 euro en 50 cent per maand betalen. Dat komt neer op een verhoging op jaarbasis met 36 euro.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 En het OM verwacht dat pas vrijdag de eerste resultaten bekend zijn... van het onderzoek naar de explosie op het strand van Rittem. Het Nederlands Forensisch Instituut doet onderzoek naar de sporen... die zijn veiliggesteld op het strand van het Zeeuwse dorp... waar vrijdag een blok beton ontplofte. Dat zijn hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en nevelig met op verschillende plaatsen mist. Op een aantal plaatsen is het zicht minder dan 200 meter. Vanochtend lost de mist langzaam op... en breekt vanuit het zuidwesten voorzichtig de zon weer door... In de noorden blijft het nog een tijd bewolkt en daarbij is ook kans op een enkele lichte bui. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon. Alleen in het noordoosten duurt het nog wat langer voordat ook daar de zon goed doorbreekt. Er staat weinig wind en de temperatuur stijgt naar 18 graden in de noorden tot 23 graden in Limburg. Vanavond klaart het op veel plaatsen op. en ontstaan weer mistbanken met kans op dichte mist. Morgen wordt het met 20 tot 24 graden nog wat warmer dan vandaag. Misschien wordt het in Limburg zelfs 25 graden. Daarbij is in het hele land veel ruimte voor de zon. ANWB ah, Verkeersinformatie. verkeer in Brabant en in het Rivierengebied heeft last van dichte mist. Files op de A4 Den Haag Amsterdam voor Soete Dijk, 3 kilometer. En op de A7 Hoorn richting Zaandam voor de afritweide Wormer, 6 kilometer. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl De SpaarOnline-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,8 Waarbij je kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 NRC presenteert The Best of Blue Note Jazz. Vijftien originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl slash jazz. Goedemorgen. Twee minuten over half zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De band was een familie. En die band mist nu zijn grootste voorganger. De zanger, Drenthe en vooral blueslegende Harry Musquet is overleden. Op 70-jarige leeftijd. De man die al in 1968 een Edison kreeg met zijn Cubie and the Blizzards... bracht zijn blues de provincie in. When I first I took a free train to be my friend. Als tiener hoorde hij op Radio Luxemburg en The Voice of America... de muziek die paste bij zijn broeierige hart. Met John Lee Hooker als heroïsche vertolker. Free... Het zou de richting bepalen van een Drentse jongen... die voor deze muziek geboren was, de blues. Harry Musquet was het enige kind van marinier Hendrik Musquet... en zijn Christina roepnaam Steam. Bij haar openbaarde zich vlak na de geboorte een toen nog onbekende ziekte, multiple sclerose. De karige, bedompte naoorlogse jaren 50 braken aan. Onder de jeugd broeide iets, ook bij Harry Musquet. Hij las Sartre en Camus, de Franse existentialisten, en werd sterk geraakt door Jack Kerouac, een van de grote Amerikaanse schrijvers uit de Beat Generation. John Lee Hooker's Hobo Blues zou op het repertoire komen van de band... waarmee Harry Musquet legendarisch ging worden. Als jonge corrector bij de Drentse en Asser Courant... leerde hij een leerling fotograaf kennen die goed gitaar kon spelen. Elko Gelling. Musquet wilde eigen Drentse blues gaan maken. Ze hadden een opvallende naam nodig. Voor zichzelf verengelste Harry de naam van de hond van de buren, Kubi... In het Engelse woordenboek prikten ze de naam voor een hevige winterstorm met felle kou. Het was 1965, het beginjaar van QB en Blizzards. Liefdesverdriet dreef Musquet uit Assen naar een boer in de buurt. Grollo. Will know someday. Met die pijn en in die afzondering ontstonden de mooiste LP's en klassieke hits... Somebody Will Know Someday, met het piano thema van Herman Brood, op de plaat Groeten uit Grollo. Window of My Eyes van Tripping Through a Midnight Blues en Apple Lockers Flophouse van de gelijknamige langspeler. Toerde intensief en uitputtend in binnen- en buitenland... tot diep in het toenmalige Oostblok in wisselende bezettingen. De onderlinge spanning kon hoog oplopen... ook door de vergaande humeurigheid van de zanger. In 1972 plofte de band. In de tweede decennia daarna speelde Harry in groepen... met diverse varianten van zijn achternaam. De Muskee Gang of simpelweg Muskee. De missie ging door... Het spelen van handgemaakte muziek altijd in de schaduw van QB, de legende. In 1995 bracht oude vriend Johan Derksen hem met ondernemer Henk A weer samen met de Blizzards. Met Helmich van der Vecht op toetsen, Herman Deinem op bas, Hans Lafaye achter de drums en Erwin Java als de beste opvolger van Elko Gelling met wie Musquet gebroeieerd was geraakt. Harry had eind jaren tachtig een nieuwe liefde gevonden... in de jonge Dowien Oosterhof. Hij werd ambassadeur van de provincie Drenthe. In 2009 verscheen de nieuwe, succesvolle cd Cats Lost. There's no mercy when you're the street. In een typische blizzards blues... zong Musquet over de verhuftering van Nederland. Er waren nog plannen genoeg zoals de voorstelling Musquet in Carré. De teksten voor een nieuwe cd waren klaar. Hij wilde graag samen op en neer naar het nieuwe huis in Curaçao. Door zijn ziekte veranderde hij in een lost cat. Wat blijft is zijn blues. Low country blues. Low country man. There's something about that I can't understand. TV de blizzards hoorde u en Jeroen Wilaert vertelde over Harry Musquet. We spreken Jeroen straks uitgebreid. Hij is ook de biograaf van Harry Musquet. U kunt uw reactie trouwens op het overlijden van Harry Musquet achterlaten op ons weblog. Gaat u naar nos.nl en dan ziet u het vanzelf. We gaan naar Zeeland, want dat houdt de gemoederen nog altijd bezig. De ontplofte caisson op het strand bij het zeeuwse Rithem. Omdat er bij de omwonenden nog altijd veel vragen zijn over wat er nou is gebeurd, hield de gemeente gisteravond een informatiebijeenkomst in de kantine van de plaatselijke sportvereniging. Buiten op het veld bij de plaatselijke korfbalvereniging in wordt gewoon getraind, maar in die piepkleine kantine. Zitten ongeveer 100 mensen bij elkaar gepakt. En ze komen allemaal voor één ding. Wat is er toch gebeurd met die caisson op het strand bij Rithem? Is er ook nagegaan of er misschien iets uit de lucht via een vliegtuig. iets uit de lucht is gekomen vanuit een vliegtuig? Want daar hoor ik niemand over. Uh, is er verband tussen die kogelgaten in dat verkeersbord. en de explosie? Of zijn het twee aparte gevallen? Er staat daar ook nog een kerncentrale. Wat is er gebeurd in die kerncentrale op die avond? Is daar gedacht van, hé, hey, het zegt bom. Is er al iets bekend over hoe die bom dan tot explosie is gebracht? Burgemeester Roep van Vlissingen beantwoordt elke vraag. Nee, maar die stukken die in het bos zouden kunnen liggen, komen van het kerson van het strand. Ja, dat is de... daar wordt naar gezocht. Meneer Roep, was het nou een spannende avond ja, het was toch wel een spannende avond, omdat je weet dat je burgers heel erg in angst zitten. Omdat ze niet weten wat er gebeurd is en hoe dat nou kan gebeuren. En op dat moment is het een spannende avond. Maar we hebben gemeend, mijn team en ik, om vanavond toch zoveel mogelijk opening van zaken te geven. En ja, ik denk dat dat aardig gelukt is, alhoewel niet alle vragen beantwoord konden worden. Maar ik heb begrepen aan de reactie van de mensen dat ze toch wel op prijs gesteld hebben hoe wij dat op de, dat we dat op deze manier gedaan hebben. Heeft u het idee dat er, dat er onrust is in dit gedeelte van uw gemeente in Witten? Uh, onrust in die zin dat men vindt dat er te weinig politie te zien is. En dat geeft een gevoel van onveiligheid. Uh, u heeft gehoord, er zijn een aantal kleinere dingen uh, die met elkaar weer een groot ding worden. En vrijdag, dat grote incident, heeft dat wel eigenlijk uh, echt naar buiten gebracht. En uh, ik vind ook dat we daar uh, voldoende aandacht aan moeten besteden. Daar hebben onze burgers recht op. Ja, ik geloof niet dat er veel nieuws gezegd is. Nee. Wat denk jij dat het is geweest, dat mysterie van Ritten? Ik zou het niet weten, maar ik geloof dat het allemaal wel een beetje uh, ja, opgeblazen wordt. Om, qua jongenstreek denk je dat dat het is geweest? Ik denk zelf dat je het in de richting moet zoeken, ja. Maar of dat uh, waar is, zal blijken. Wat is er toch allemaal aan de hand in ritme? Geen idee. Uh, behoorlijke knal en uh, er zat al een barstje meer uit en nu zit er een flinke barstje meer uit. Ja, dus je heeft ook echt schade opgelopen? Ja, inderdaad. Dus. Ja. Het was gewoon even schrikken gewoon. Het was gewoon een hele harde knal. Ik denk dat je het satelliet kon beneden naar beneden, maar het was iets anders. U, bent u een beetje tevreden met de antwoorden die hier gegeven zijn vandaag? Ja, het is best wel duidelijk. Want u werk zelf ook op, op de gemeente. Dus uh, stadhuis Vlissingen. En ik vind dat u best wel goede dingen doet. Met die brief gelijk de Dat vind ik heel positief. Denkt u ooit dat het mysterie van Ritten nog een keer wordt opgelost? Geen idee. Ik hoop dat er wel antwoorden hier komen. Nou, ik hoop het gewoon wel, ja. Ik hoop het gewoon wel. Waar de deskundige mensen zijn en daar hoort voor de mensen toch erop zitten. Ik heb vanmiddag gehoord dat er twintig regisseurs op zitten. Dan moeten ze wat kunnen vinden, want meestal kunnen ze wat vinden. Maar ja, niemand kan er antwoorden. Je kan geen vragen stellen aan de mensen natuurlijk, want dat weet je niet. Dan. Nou, aan de, vrijdag, als aan de vrijdag zal er meer bekend worden, uh, naar aanleiding van het onderzoek. We hoorde een verslag van Paul Sanders. Er wordt een bekend geluid voor alle Groningers, namelijk de klokken van de Martini-toren. Die bijeren zo hard dat men vermoedt dat die klokken schade kunnen veroorzaken aan dolle griezen. Zo heet de Martini-toren bij de Groningers. Om dat vermoeden nu te onderzoeken, wordt er vandaag een meting verricht. Beheerder van de Martini-toren bij de gemeente Groningen, André Tervoort, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Denkt u ook dat er inderdaad schade ontstaat door het luide bijeren? Nou, persoonlijk denk ik niet dat er zoveel gevaar uh, bij zit, maar je weet het nooit, dus we willen het in elk geval uh, uitsluiten. Hmm. Nou hangen die klokken daar al een tijdje, al jaren. Waarom nu dit onderzoek? Nou, het eigenlijke oorzaak uh, is dat er uh, bij een van de grote klokken een uh, speling uh, is opgetreden. Dat houdt in dat die niet helemaal recht meer hangt. En we willen dus kijken of uh, ja, er een methode is om het beter op te hangen. En tegelijkertijd kijken wat voor invloed de klokken hebben op het horen. Oké, okay, want u heeft wel een vermoeden dat dat invloed heeft? Nou, het zou kunnen. En we willen in elk geval niet uh, achteraf zeggen: van nou hadden we dit of dat maar gedaan. Als de scheuren dus, er al zitten, bedoelt u? Ja, precies. En die scheuren zitten er natuurlijk al, al jaren. Uh, maar niemand weet waar ze vandaan komen. En we willen eigenlijk uh, hiermee aankomen dat of uh, de scheuren daar, daarvan komen of überhaupt niet. En ja, in die zin kunnen we daarvan uh, zeggen dat we eigenlijk uh, willen dat we een, een geruststellende gedachte hebben achteraf. er ja. ja. nou zijn er in 1995 acht klokken bijgekomen, ik. Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, dus het, dat, het moet veel luider zijn geworden. Ja, het is ook veel luider en vooral veel zwaarder. Want in het begin had je natuurlijk veel minder klokken, er waren maar vier. En als die tegelijkertijd luiden, dan heb je bepaalde trillingen. Komen er acht bij, dan heb je een enorm aantal trillingen meer. En ook de klokken onderling die hebben een bepaalde uh, invloed op elkaar en dat willen we nu graag uh, onderzoeken. Maar destijds is ook wel onderzocht of je er zomaar acht bij kon hangen, toch? Ja hoor, theoretisch is dat onderzocht en toen kon het ook. Hè. Men ging er ook vanuit dat er helemaal niks aan de hand is. Alleen we willen nu graag uh, met, uh, ja, met uh, testen bewijzen dat het ook uh, inderdaad uh, zo is. Ja, dus u gaat de klokken luiden. Hoe lang gaat u ja? dat doen? Nou, in principe gaat het hele middag uh, door. We beginnen om een uur of twaalf, kwart over twaalf met alle klokken tegelijkertijd te luiden. Mm -hmm. En daarna met tussenpozen elke klok één keer, zodat je precies kunt weten welke trillingen elke klok voortbrengt. En dan wordt er gemeten ondertussen? Ja, dat wordt gemeten. Al die resultaten worden opgeslagen en daar wordt dan een rapport van gemaakt en berekend van uh, ja, wat de invloed is. Hoe gaat dat luiden trouwens in zijn werk? Hangen er nog uh, kosten aan een touw? Nou, geen kosters meer, maar wel klokkenluiders. We Aha. hebben een klokkenluiderschilder in Groningen en die uh, luidt regelmatig uh, de klok. Hmm. En ook maar mensen van de gemeente. Nu vier uur lang achter elkaar, hebben ze getraind? Nou, ze gaan niet vier uur achter elkaar constant, want er zijn natuurlijk tussenpauzes. Maar uh, er wordt regelmatig geluid, dus het zijn uh, geoefende mensen, ja. ja. En uh, de mensen die er omheen wonen en iedereen in de stad loopt een beetje voorbereid op veel geluid? Nou, we hebben geprobeerd om iedereen te bereiken via de media. Dat is, uh, ja, een gebruikelijke zaak. En uh, we hopen dat de mensen uh, er geen last van hebben... maar dat ze toch een, uh, een mooi geluid vinden. Ja, nou goed. Iedereen weet waarom dus de klokken luiden vandaag. En dan maar hopen dat ze inderdaad geen schade veroorzaken. Meneer Ter hartelijk dank voor uw uitleg. Ja, graag gedaan. Goeiemorgen. Zo dadelijk. illegalen die demonstreren in Den Haag. Kan dat eigenlijk? Wordt ze daar niet opgepakt? Verslaggever Mark Robin Visser zoekt het uit vanochtend... Kort u zo. Eerst maar eens even horen hoe het is op de weg. Kees Kwaks, goeiemorgen. Goeiemorgen Lara. Het is een beetje mistig uh, vanochtend. Vooral in Brabant en het rivierengebied heeft het verkeer toch wel last van dichte mist. En elders, nog uh, ja, niet al te veel bijzonderheid te vermelden van uh, het wegennet. Twee files die qua lengte uitspringen. De A7, Hoorn richting Zaandam. 8 kilometer tussen de afrit A van Hoorn en Weide Wormer. Het gaat straag op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Het hele stuk tussen Beek en Arnhem-Noord, bij elkaar 9 kilometer. dat heeft voor een deel te maken met de werkzaamheden daar. Oké, okay. Gaat de mist van invloed zijn op de ochtendspits, denk je, Kees? Ik denk uh, lokaal, niet, niet zeg maar landelijk. Uh, ik denk niet dat we echt problemen krijgen vanochtend met het niet open kunnen... van spitsstroken op uh, nogal strategische plekken. Ik denk dat het wat daarvoor te beperkt is, maar uh, heel, uh, lokaal wel hier en daar... Uh, Minder dan 200 meter. Oké, okay, tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij Toetati, de gal, de gal, de galliers. Hm? Je moet het zien. Oh, als, als oh ja. ik het doe, Klinkt het niet zo. <laughs> maar goed, wereldwijd zijn er meer dan 350 miljoen stripboeken... van Asterix en Obelix. Want daar hebben we het natuurlijk over verkocht. Dat is een heugelijk feit voor de uitgevers. Het werd ook gevierd, maar wel met een lach en ook een traan. Zo, dat is lang geleden. Stripboeken.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 Maar hij wilde niet dat de serie er zomaar mee op zou houden. Ik me dat dit personage, die aan de auteurs, maar ook aan de lecteurs. Deze serie is niet alleen van de auteurs, maar inmiddels ook van de lezers, zegt Uderzo. Maar weten we al wie u gaat opvolgen? Uderzo Ah, oui, bien sûr. On parler encore, c'est un peu trop neuf. wil nog niet verklappen wie hem gaat opvolgen.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 Astrix nou, en Obelix nog altijd een succes. Ook na 350 miljoen verkochte stripboeken... de bijdragen van onze correspondent in Parijs, Ron Linker. Wij gaan weer eventjes naar Mark Robin Visser. Zei het net al, euh, illegale gaan demonstreren in Den Haag. En dan vragen wij ons af, Mark Robin, hoe kan dat? Worden ze dan niet opgepakt? Nou, dat, dat vraag ik me ook af, hoe dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Uh, dat is wel inderdaad iets wat ik vanochtend moet gaan uitzoeken. Ik vraag me ook af hoeveel mensen het inderdaad durven... hoeveel illegalen in Nederland naar Den Haag durven te gaan. Ik ben nu... Goedemorgen. Komt u verder. Ik ben nu in de sleep-in in Utrecht... waar wonder boven wonder bijna iedereen nog op één oor ligt. Je gelooft het niet. Alleen de leiding is wakker. Wel onder de nachtportier is het een rustige nacht geweest. Ja hoor. Dat is... Geen incidenten? Nee, geen incidenten. Geen incidenten. Meneer Tsekaten. Ja. Uh, hoe zit dat nou eigenlijk? met uh, slapen, slapen hier nou ook nog illegalen bij, bij u in de sleep-in? Ja. Van maar nog... eigenlijk mag het niet, hè, toch? Het is... Uh, nee, we hebben, uh, het mag eigenlijk niet. Maar we hebben ook de toestemming van de gemeente... als het gaat om mensen waarvan wij denken... van dit is een schrijnende situatie. Er zijn meer problemen dan alleen illegaliteit dat we ze dan een bed bieden. Ja. Ik heb van u begrepen dat we hier vannacht... ik kijk even op de schermen hoe het in... Ja, ik, er zijn geen camera's in de slaapzalen... maar ik kan hier wel op de schermen alle trappenhuizen zien. Daar zit nog geen enkele beweging in. Ze liggen... 56 personen heeft ja. u hier. Ja, 56 uh, mensen hebben hier vannacht geslapen. Ja. En, en hoeveel van die mensen hebben nou een illegale status... zoals dat zo mooi heet? Eh... Um, dat weet ik niet precies, maar mensen met uh, illegale... We kijken mensen met illegale status, uh, maar ook uh, mensen uit uh, andere landen ja. dan Nederland. En daarvan hebben er uh, vannacht elf geslapen. Dus ik Nederlanders noemt u ja. dat? 20%. Ja, twintig procent. U formuleert heel voorzichtig, en dat komt. Dat heeft volgens mij ook te maken met de manier waarop Utrecht met de situatie omgaat in vergelijking met andere steden... is het hier nog een beetje anders... waardoor er in verhouding in Utrecht ook heel veel daklozen... en ook mensen met een illegale status zijn. In ieder geval in de opvang verblijven. Andere steden hebben een duidelijke nee, wij doen ja. het niet. En Utrecht heeft altijd het beleid uh, in een ja. nee tenzij... van als er iets aan de hand is waarvan waar, waar wij vinden dat het nodig ja. is... dat mensen opvangen, ja. doen we dat. Maar de meeste illegale, moeten we zeggen, ook in Utrecht... die slapen buiten. Die slapen buiten? Of elders, of, het uh, is onduidelijk waar ze precies uh, verkeren. Heeft u enig idee, want uh, buiten, ik, ik, ik ben nu net buiten, het is vandaag een vrij aangename dag, maar ja. uh, waar, waar, waar gaan die mensen naartoe? Um, er zijn wat oude, sloop, bekende slooppanden, uh, pas geleden was er een fabriek hier in Utrecht met containers, daar zouden ook uh, illegaal of mensen hebben geslapen. Um, Um, bij andere mensen thuis, ja, dus, dat is een uh, heel... Weet u Des, ook niet? Uh, nee, dat weet eigenlijk niemand waar mensen verblijven. Gaat u mee naar Den Haag vandaag? Ik ga niet mee naar Den Haag, nee. nee. Waarom niet? Um, ik steun de actie, maar ja. ik uh, moet andere zaken hier doen. Want ik zie dat u ook, u heeft een pamflet ook bij u, hè? Ja. de oproep voor, uh, ja. voor, voor vluchtelingen, dus vluchtelingen zonder status, om te gaan demonstreren. Ja. Hoeveel mensen denkt u nou dat, dat, die, dat, dat, die dat gaan doen? Die daar op die demonstratie ja? gaan komen. Ja. Nou ja, ik, uh... Wat voor reacties krijgt u als u die, die flyer uh, ronddeelt? Uh, dan gaat, uh, nou ja, de meeste gasten, de, Nederlanders, de Nederlandse gasten, die gaan er niet naartoe. Nee, maar daar hebben we het ook niet over. We hebben het ja. over illegale. En de ja. illegale gasten, dat, uh, dat weet ik niet. Dat die weet is, u niet, die... nee. Ja, Denkt u nou dat ze gevaar lopen in Den Haag? Want uh, ze staan straks allemaal wel op een kluitje daar. Nee. Dat, dat zou wel wat wezen, hè? Dan zou ik uh, geschokt zijn als daar een ratio op gepleegd zou worden. Dat geloof ik niet dat Nederland zover is. Het zou wel kunnen eigenlijk. Theoretisch zou het kunnen. Maar ze, ze uiten zich als ik ben illegaal, kijk naar mij. Ja. En uh, men zou ze kunnen oppakken. Dat belooft nog wat te worden. Ik... Uh... <laughs> dan had ik van dat scenario niet uitgegaan. Weet u wat, ik laat u hier nog even doorslapen in de sleep-in. Want ik heb begrepen dat de meeste mensen buiten zijn. En ik heb ook heb dus voor het eerst maar even dat ik een date met iemand heb in een, in een bushokje. Bus Oké, okay. nou dan hoop ik voor u dat hij er is. Dat hij daar nog ligt. de bus al gepakt of heeft. Dat dat bushokje er nog staat. Ja. <laughs> ik ga buiten het kijken. Het okay. De ochtendkranten. De tienweekse training die Nederlandse militairen aan politieagenten in Kunduz geven... wordt flink ingekort als het aan de Afghaanse autoriteiten ligt. Meldt de Volkskrant. Het hoofdopleidingen van de politie in Kunduz zou het hele korps aan de training willen laten meedoen. Maar in plaats van tien weken heeft hij daarvoor twee ochtenden per agent uitgetrokken. De Tweede Kamer ging vorig jaar nog schoorvoetend akkoord... met een halvering van de opleidingstijd... op voorwaarde dat de training wel substantieel zou blijven. Maar de politie in Kunduz denkt daar dus anders over... en wil iedere ochtend tien nieuwe agenten naar de training sturen. Door de korte opleidingstijd is nooit een post voor langere tijd onbemand... redeneren de Afghanen. Het ministerie van Defensie ontkent het bericht. Een woordvoerder zegt in de Volkskrant dat iedere agent... gewoon tien weken training moet krijgen. Hmm, moet krijgen. De vraag is of ze het dan ook krijgen. Goed, we gaan dat nabellen, vermoed ik. Vele duizenden automobilisten zitten dagelijks stoont achter het stuur. Dat meldt de Telegraaf. Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... zijn drugs een groeiend gevaar op de weg. Nederland komt niet best uit die Europese studie. Het aantal mensen dat in de auto stapt naar een joint... ligt hier een kwart hoger dan in de rest van de EU. Voor amfetamine is het aantal zelfs twee keer zo hoog. De stichting waarschuwt in de Telegraaf... voor de gevolgen van rijden onder invloed van drugs. Zo zou iemand die amfetamine heeft gebruikt... tot 30 keer meer kans hebben op een ongeluk. Hoort later deze uitzending meer trouwens over dat SWOF-onderzoek. Overheid grijpt steeds minder vaak in bij probleemgezinnen, meldt trouw. Jarenlang werden steeds meer kinderen onder toezicht gezet of uit huis geplaatst. Dat kwam door het zogenoemde Savannah-effect, genoemd naar het peutermeisje... dat in 2004 door haar moeder en stiefvader werd vermoord. De gezinsvoogd had bij het gezin van Savanne niet zien aankomen. Die gebeurtenis maakte de jeugdzorgmedewerkers voorzichtiger. Ze vroegen rechters vaker om bij een gezin in te grijpen. Maar die trend lijkt nu gekeerd. Het aantal kinderen dat hulp nodig heeft is vorig jaar wel gestegen, schrijft Trouw. Maar medewerkers van jeugdzorg schakelen dan vaker buren, tantes of opa's en oma's in. Steeds meer mensen zullen sterven aan de gevolgen van ozon. Daarover schrijft Spits. Volgens de krant wordt het nieuws vandaag bekendgemaakt in Amsterdam op een Europees congres over luchtwegaandoeningen. In België, Frankrijk, Spanje en Portugal stijgt het aantal sterfgevallen dat gerelateerd is aan ozon. De komende 50 jaar met tenminste 10% meldt de krant. Maar ook Nederland krijgt met hogere sterftecijfers te maken. Vooral als het warm en windstil is, loopt de luchtverontreiniging behoorlijk op. En het lijkt er juist op dat het de komende jaren alleen nog maar warmer zal worden. Mensen met luchtwegproblemen kunnen daardoor drie jaar eerder overlijden... zegt een hoogleraar luchtkwaliteit in Spits. Gemeenten onderschatten het probleem van winkelleegstand... zegt adviesbureau Roots, Roots in het Nederlands Dagblad. Gemeenten gaan ervan uit dat het probleem van de leegstand... vanzelf al wordt opgelost als de economische groei weer aantrekt. Maar dat is niet het geval. Volgens het adviesbureau is door de vergrijzing en de komst van internetwinkels... steeds minder behoefte aan winkelruimte. Zo zou in Schiedam, dat nu al kampt met heel veel leegstand... over tien jaar 35 van de winkels leeg staan. Alleen in Almere, Utrecht en Zwolle zou nog behoefte zijn aan meer winkelpanden. Al dus het ND. En op veel voorpagina's foto's van Sylvie van der Vaart. Wie is nou de echte? Ja, ze is van was. Tenminste, de ene. Maar welke? En ja. de andere. Ja. Het is <laughs> moeilijk te zien. Goede kopie. Trouwens, Rafa van der Vaart staat er ook naast. Zo dadelijk. Na het journaal van 7 uur gaan wij het hebben over die zorgpremie. U heeft het al gehoord. Die gaat omhoog met meer dan 30 euro per jaar. DSW, verzekeraar, heeft als eerste, zoals altijd, de zorgpremie bekendgemaakt. Straks. Bestuursvoorzitter Chris Omen.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 is 6. Op 27 september 2005 startte Martin Oud in Montfort met Martin Interieur, een bedrijf dat meubels op maat bouwt en interieurs inricht. Vandaag, 27 september 2011, is hij dus precies 6. En dat vinden we een felicitatie waard bij de Goudse verzekeringen. Martin heeft al zijn verzekeringen bij ons ondergebracht, zodat hij zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur.